Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van 6. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het mbo en het hoger onderwijs balen dat ze niet open mogen. Het demissionaire kabinet besloot vanmiddag dat alleen kinderen op de basisschool en middelbare school weer naar de klas mogen. En dus krijgen studenten aan het mbo of hoger onderwijs voorlopig weer online les. Flink balen vindt deze student. Het eerste jaar was alles online en nu heb ik wel een blok fysiek gehad. Toen dacht ik ook van oh dit is studeren. En gewoon inderdaad in de les zitten en, en dingen meekrijgen van wat de docent zegt in plaats van op je kamer achter je laptop zitten. Volgende week maakt het kabinet een nieuwe afweging. In een hotelkamer van Van de Valk in Den Haag is vanmiddag een overleden persoon gevonden. Het zou gaan om een vrouw en die is waarschijnlijk door geweld om het leven gekomen. De politie doet nog onderzoek. Heb je nog een oude Blackberry in je la liggen? Vanaf morgen kan je die niet meer gebruiken. Je kan er dan niet meer mee appen en bellen. De toestellen waren tien jaar geleden populair, vlak voordat de iPhone op de markt kwam. In 2012 had Blackberry meer dan 80 miljoen actieve gebruikers. En een bijenvereniging in Assen doet aangifte. Iemand heeft daar vijf bijenkasten gesloopt. De schade is vervelend, maar het is dramatisch voor de bijen, zegt deze imker. Het is één grote ravage. In deze tijd uh, is de kans heel klein dat die bijen het dus op deze manier zo'n overleven. Want dan wordt het te koud en gaan ze dus dood. Het is niet duidelijk wie de kasten heeft vernieuwd. En dan nog het weer, het gaat regenen en ook morgen vroeg vallen er buien. Later in de middag breekt het dan af en toe de zon door. Het was, wordt zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is een aanrijding geweest op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Hoorn en Wochenum staat 3 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De rechterrijshoek is daar nu dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met menu. nu. De herhaling van Alternative FM. First time I laid eyes on you, till the day you draw your last breath. It's only logical You feel invisible In a world that's so proud You're just a face A face in the crowd Baby, wanna heal you Oh, oh. I'm yeah. 2021 en de muziek is er ook naar. Zeker deze melancholische zong... maar ook met een ook zo belangrijke inhoud... van The New Shining. Of beter gezegd... de man achter The New Shining. En dat is Nack Stok. Uh, die heeft uh, deze single al eerder uitgebracht. Maar ik heb nog meer goed nieuws. Want uh, ze hebben vandaag ook maar besloten... om het hele album in de verkoop te gooien. En ja... Als je dan toch in de voorbereiding bent van een uh, radioprogramma... dan uh, uh, neem je dat natuurlijk en mee. Dus straks komt er nog een track van het uh, album Antidote... van The New Shining voorbij. Uh, dat gebeurt in het laatste uur. Uh, maar dit was al eigenlijk uh, van uh, uh, hetzelfde album. I See You. Met een hele serieuze lading. Want het uh, gaat over... Ja, wat zit er eigenlijk achter uh, het gezicht? Achter de ogen en... Wat voelt die persoon nou werkelijk? En het is eigenlijk het uh, voortdurende thema... wat Nax Stok uh, met zijn New Shining aan de orde stelt. Uh, omdat hij er zelf ook uh, het een en ander mee te maken heeft. En bovendien, we willen hem graag in het uh, komende jaar... telefonisch in de uitzending hebben over... Het album wat dus vandaag nog op, uh, op het randje van 2021 nog uit is gebracht. Dus dat uh, is wel heel erg leuk. Want dan hebben we in ieder geval nog wat uh, nieuw materiaal. Het is niet het enige. Want uh, er is uh, wat recenter materiaal van bijvoorbeeld Le Roi. Moet ik het zo uitspreken? Ik weet het niet. Maar dat is uh, een uh, gezelschap van... Een aantal heren die um, toch al een hele lange tijd uh, muziek met elkaar maken. Uh, ze hebben in halverwege december, dus bijna twee weken terug, hebben ze nog een EP uitgebracht. Dus daar ga je straks ook wat van horen. Tussen 8 en 9 gaan wij terugblikken op 8 oktober. Dat is alweer een tijdje terug. Hoewel in een van de interviews, en ik verklap ook al gauw met welke, met Jacob, die Edward. Daar hoor je toch wel een beetje een oudejaarstraditie in terug. Dus uh, wat dat betreft past het wel degelijk in het hele verhaal. Uh, het heeft alles te maken met het tienjarig bestaan van het uh, King Ford Records label. Wat op 8 oktober werd gevierd in de Piers in Vallendam. En Marcus en ik waren daarbij. Dus, uh, en het uh, ziet er wel naar uit dat we uh, ook nog precies een half jaar later... ook nog eens een keer bij diezelfde piers nog een keer uh, uh, gaan komen. Maar dat is dan in het voorjaar... in het uh, prille voorjaar zelfs... Uh, als er iets moet gaan verschijnen. Maar daar komen we straks nog op. Um, voor de rest is het een beetje eigenlijk... van alles en nog wat met, uh, met terugblikken op 2021. Deze band die vroeg uh, mij uh, van... joh, zou je er een leuk stukje over willen schrijven? Ja, ik zei nog... dat zal niet gaan, want uh, het materiaal... wat ze hebben uitgebracht, dat is van dit jaar... En ik zit eigenlijk met smart wachten van jongens, als jullie dan met nieuw materiaal komen, dan ben ik jullie eh, in dat opzicht, want het klinkt, zeer sympathiek uit Den Haag. Lights on the Lake met Wild Flowers, een echte indie band. And they blew. So far away, passing by. And the moon. Is Dick Pels, hij heeft het uh, dit jaar uitgebracht All The Little Things en uh, dat deed hij op uh, twee verschillende EP's um, ja, want uh, digitaal wel te verstaan, ik heb één EP, wat zeg ik, een album uh, daar staat zowel de A als de B kant en dan heet het gewoon All The uh, Little Things Um, heel fijn is dit nummer Bartender. Uh, hij is een uh, filosoof en hij heeft het materiaal uitgebracht... op het label van Luc Nijman, uh, Chocolate Box Records. Daar kwam Luc uh, zelf mee van de zomer en zegt... ja, joh, ik heb een, een, een, een label. Dus uh, wij op een gegeven moment uh, heel nieuwsgierig vragen... nou, wat breng je er dan zoal op uit? Nou, dit bijvoorbeeld... En uh, dat, uh, dat is dan een van de materialen. Dat is niet uh, het geval bij het uh, bandje wat we net hebben gehoord. Lights on the Leg, die zitten ergens in Spanje te luisteren. Misschien uh, dat ze nu mee zitten te luisteren en zeg ik ja, jongens... Even net een vette pech, want ik heb ze gedraaid. Wildflowers uh, is het uh, materiaal wat ze in 2021 hebben uitgebracht. En ik heb ze de vraag al gesteld of ze met uh, nieuw materiaal gaan komen. Maar daar is het antwoord nog even uh, schuldig op gebleven. Uh, wat ik al zei, Chocolate Bork Records. Uh, daar is nog iemand op actief. En dat is deze dame. En die brengt gewoon jazz uit. Wat je normaal gesproken ook op de zondagochtend tussen 10 en 12 uh, aan zou kunnen treffen. Hier bij deze zender. Met een aantal mensen... En daar zal dit zeker in Annemarie met Inside. More and more I hear a voice. A whisper from afar. When I need to take a choice. Coming from my heart. Inside. Inside. The little voice I can't ignore. Although it sounds unkind. a deeper truth beyond the logic mind inside 14 dagen terug, zo'n beetje, de 17 december, toen hebben ze dit It's About Time uh, gereleased. En uh, daar staan een aantal tracks op, waaronder deze, Cut It Out. Uh, over de band zelf. Uh, het zijn mannen, inmiddels, ja, ik zeg niet jongens, maar echt mannen, die 40 jaar uh, muziek maken. En dat is er ook wel aan af te horen. Doen ze uh, gewoon al een hele lange tijd. En dit is één van de werken die ze hebben uitgebracht. Um, het afgelopen jaar. Dus dat um, zeg ik er eventjes uh, terloops bij. Saskia van der Giersen, uh, de frontvrouw van La Beside, die hebben we een aantal weken terug uh, nog in de uitzending gehad... over Old Traditions. Nou, laten we dan ook nog maar eventjes... die titeltrack van die EP nog laten horen. De bank met Netflix, te weinig was dat met uh, te weinig. Daarvoor hoorde je Labaside met de Old Traditions. Um, die hebben ze een beetje speciaal bewaard voor de kerst. En uh, daar hebben ze dus een aantal tracks op uh, genomen die niet eigenlijk uh, op de false flag. Uh, onder andere. Uh, terecht uh, zouden kunnen. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Uh, het is een totaal ander uh, verhaal. wat ze daarop hebben laten horen. Um, door met uh, Roos Meijer. want die had uh, op een gegeven moment. Uh, bedacht dat ze met het residentie-orkest zou optreden. Maar ja, toen kwamen Peppy en Kokkie in beeld... en die zeiden op een gegeven moment... ja, de avondvoorstellingen gaan niet meer door. En helaas voor uh, Roos Meijer... ging ook uh, dat verhaal niet door. Want ze wilde haar album... Why Don't Give It, We Give It A Try... Uh, juist op, dat, uh, op, dat, op die plek uh, laten horen. Uh, ik geloof in het uh, Haagse... Uh, daar wilden ze het aan laten horen. En um, daar heeft ze dus geprobeerd uh, dat, uh, dat te doen. Of het paard. Een van de twee. Ik dacht uh, dat, uh, dat het uh, paard was. Dat ze daar uh, dat optreden wilde doen. En daar heeft ze op een gegeven moment uh, um, ja, bedacht... dat ze dat met het uh, residentieorkest uh, uh, wilde doen. Om die nummers die ze zelf uh, geschreven heeft... Um, Beter voor het voetlicht te laten komen. Nou, dat is uh, jammerlijk eigenlijk uh, een beetje de mist ingegaan. Maar goed, um, om toch uh, eventjes terug te blikken van wat er nou allemaal verschenen is uh, dit jaar. Is dit een van uh, de hoogtepunten. Why don't we give it a try van Roos Meijer. Isn't it strange building a wall for freedom? Isn't it strange to wholly care for our own? Isn't it strange? is Bruno Rocco. En uh, het nummer dat heet Empty House. Het komt van uh, het album Hard Times. Heeft hij in november uitgebracht. Uh, er is, staat een, een hele verhaal over op uh, onze website van altfm.nl. Uh, daar hebben we het een en ander verteld over Deze Bruno Rocco. Hij heeft uh, ook daadwerkelijk bij ons in de uitzending uh, gezeten. Ergens in mijn geloof ik. Uh, toen heeft hij iets verteld over de, een van de singles die daarop uh, stond. En wie goed luistert, die hoort toch wel duidelijk uh, in, in vloeden van onder meer Van Morrison. Maar ook uh, van eigenlijk misschien wel een grotere held van hem dan. En dat is Bruce Springsteen. En die uh, lijnen die zijn wel heel erg duidelijk te horen wat dat betreft. Uh, why don't we give it a try van Roos Meyer? die hoorde je daarvoor. Eén van de mensen die uh, heel goed heeft uh, huisgehouden tijdens... een um, de Rotterdamse Popprijs, of de Grote Prijs voor Rotterdam, zo moet ik eigenlijk zeggen. Uh, muziekprijs, zelfs Grote Prijs uh, Rotterdam. Uh, was Albertine. Zij had uh, met, uh, met volgens mij een album waarop dit nummer stond. hele hoge ogen gegooid. Uh, de jury, de vakjury, zei dat zij de beste songwriter was van uh, dat jaar. En dat komt mooi uit, want uh, ze vond het zelf ook een van uh, de tracks die toch wel uh, misschien wel wat aandacht uh, verdient. Niet echt een officiële single, maar wel heel erg leuk om naar te luisteren. Space Dance van Albertine. Ik came all the way from outer space to do a little dance here on this stage. Tomorrow I go back at 9. I got my own duties and a thousand men oh. yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. I might not be that pretty shot But I got my brains going and my moves are hard oh. Come to outer space, come to outer space Do a little dance and show me your name. From worst to wicked, a trip to outer space is worth a ticket. It's time to think ahead for the human race. So pack your bags and learn from outer space. I've Dingen die ik heb uh, mogen ontdekken op een gegeven moment zelf. Ja, uh, daar ben ik ook niet uh, door anderen aangekomen, dat heb ik zelf uitgevonden. Maar goed, uh, die band is ook al, het is een tweetal, is al langere tijd actief. Um, ze heten Poison Lolly, Marielle Bronk en Marcus Graf gaan er schuil achter en uh, ze zijn al een hele lange tijd in de drum bass scene actief. In 1998 uh, maakt een redacteur melding en dan worden ze in e-regel genoemd, maar dan duurt het nog. Tien jaar voordat ze dan op een gegeven moment elkaar echt uh, treffen in het echt om muziek uh, te maken. Daarvoor hoorde je trouwens Space Dance van Albertine. Uh, bracht de tijd op bijna uh, vijf minuten. Het is vijf minuten vracht. En dan gaan wij afsluiten. We hebben er nog uh, eentje. Die is uh, van het uh, album Revelation Never Came van Aden in the Wild. En daarop is Merel Sophie ook uh, op uh, te horen. En het is een heel mooi nummer. The wip. En die hoor je tot aan het nieuws van acht uur.